Maar nu, zit hier weer bij alsof er niets is gebeurd. Magnifiek gerestaureerd. De Denker denkt weer. Kijk maar in Singerlaren.nl. Singer Dit is Radio 1. 7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Vicepresident Sulaiman van Egypte heeft de moslimbroederschap uitgenodigd voor een dialoog. De radicale beweging was tientallen jaren in Egypte verboden. In een toespraak op de Staatstelevisie kondigde Suleiman verder aan... dat de amstermijn van de president wordt beperkt. In het centrum van Cairo zijn voor- en tegenstanders van president Mubarak... vandaag opnieuw slaags geraakt. Net als gisteren zijn daarbij slachtoffers gevallen. Verder zijn er berichten dat de aanhangers van president Mubarak... hotels binnendringen op zoek naar journalisten. Correspondent Sander van Hoorn, jij zit nu in een hotel. Ben je daar veilig? Ja, dat weet je pas totdat je het niet bent. Uh, de afgelopen dagen zijn er wel vaker van dat soort verhalen geweest... en die bleken dan in elk geval niet waar te zijn. Uh, wel is bekend dat een uh, punt waar satellietschotels staan... Uh, waar buitenlandse correspondenten naartoe kunnen... dat, dat het wat moeilijker heeft gehad. Waar precies is gebeurd, zelfs dat weet ik niet. En gemiddeld genomen worden de hotels in elk geval goed beveiligd. Goed, jij bent op wat veilige afstand, mag ik aannemen nu? Op dit moment wel, ja. ja heb jij wel een beeld hoe het er nu aan toe gaat op het Tagierplein eigenlijk? Uh, het is een beetje komen en gaan. De, de hele tijd vanmiddag was het wat rustiger. Totdat op een gegeven moment aan het einde van de middag, zo rond zonsondergang. er weer uh, geschoten werd. Verschillende schoten ook. Uh, schoten in de lucht, zo klonk het in elk geval. Uh, wat uh, zwaarder, repetiervuur. En ook een soort van zware schoten waar ik de herkomst helemaal niet van uh, kon thuisbrengen. Niemand het op dit moment kan begrijpen en uh, de laatste tijd probeert het leger, begrijp ik, een soort bufferzone tussen de pro- en contra-demonstranten aan te brengen en slaagt daar ten dele in. Soms uh, laait het gebied weer op en uh, wordt er over en weer, weer met stenen gegooid en omdat het donker is ook in toenemende mate weer met molotov-cocktails. Goed, nou, nou lijkt het erop dat de vicepresident geprobeerd heeft om de boel een beetje te sussen. Die heeft de moslimbroederschap uh, uitgenodigd voor een dialoog. Hoe zijn de reacties op de uitspraken van die vicepresident? Ja, overwegend negatief. En ik kan me er ook iets bij voorstellen vanuit de optiek uh, van de moslimbroeders. Die hebben namelijk de hele tijd de dialoog afgewezen. En ook de woordvoerder van de oppositie, al baradij, heeft uh, elke dialoog afgewezen. Zolang Mubarak aan de macht is. En dat is hij nog steeds. Dus of ze daar nu op terug gaan komen... en alsnog met die enigszins gewijzigde regering gaan praten... ik waag het te betwijfelen. Maar goed, um, ik heb ze nog niet gesproken... dus ik weet niet wat hun afwegingen zijn. Goed, doe voorzichtig. Sander van Hoorn in Cairo, dankjewel. Het calamiteitenfonds van de reisbureaus... keert 2 miljoen euro uit aan toeristen... die in Egypte waren of in Tunesië. Mensen die hun reizen door de onrust in de landen moesten afbreken... krijgen de meerkosten daarvan terug... Ook krijgen ze geld voor niet-genoten vakantiedagen. Het calamiteitenfonds bepaalt op basis van informatie... van onder meer buitenlandse zaken of er in een land sprake is van calamiteit. Toeristen kunnen aanspraak maken op het fonds... als hun reisorganisatie daarbij is aangesloten. De Tweede Kamer heeft nog veel vragen over de manier... waarop buitenlandse zaken is omgegaan met de zaak Bahrami... de Iraans-Nederlandse vrouw die vorige week werd geëxecuteerd. De Kamer debatteert er nu over. Minister Roosentaal begint over een half uur met zijn antwoord. Verschillende partijen vragen zich af of Rosenthal wel alles heeft gedaan om de dood van de vrouw te voorkomen. Rosenthal schreef vandaag dat hij geen contact met zijn Iraanse collega heeft gehad... omdat hij niet wist dat het van zo snel zou worden voltrokken. Een deel van de Kamer vindt dat iedere Nederlander die in het buitenland wordt verdacht van misdrijf... waar de doodstraf op staat, juridische hulp moet krijgen. Het weer, een stevige wind, vannacht bewolkt en regenachtig. Morgen een onstuimige dag. Regen, veel wind en temperaturen rond de 8 graden. Dit was het NOS journaal. ANWB nou, verkeersinformatie. De avondspits is over het algemeen wel voorbij. Toch is het op een aantal plek plekken nog misgegaan. Op de A2 bijvoorbeeld van Maastricht naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen Urmond en Echt staat 6 kilometer verder de linkerrijstrook is dicht. De dagelijkse file op de A4 richting Den Haag is nog niet helemaal verdwenen, bij hoogmaten nog 5 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Utrecht nog veel vertraging tussen Knoopend Waterberg en de Afrit-Oosterbeek 5 kilometer. Na een ongeluk zijn daar al een tijdje twee rijstroken dicht. Verkeer van Arnhem onderweg naar Utrecht kan beter onderrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort, bij Leusden-Zuid, 4 kilometer. Dat komt door een autobrand aan de andere kant, van Zolle naar Utrecht. Daar staat tussen Leusden en de afrit 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Worldticketcenter. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. Worldticketcenter.nl Ik ben Femke van den Bos, dierarts in Utrecht. Ik vind het echt onverantwoord hoe supermarkten stunten met kip en varkensvlees.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 Goedenavond en welkom. Met zijn rossige haar, sproeten en brutale blik kwam hij uit het niets. En won meteen een gouden kalf voor zijn rol in Skin. En dat kan nog toeval zijn, maar inmiddels is wel duidelijk dat we te maken hebben... met een van de grote talenten van de Nederlandse cinema... die eind dit jaar te zien is in War Horse. De nieuwe film van... de grote Steven Spielberg... Hier is Robert de Hoog. Uw presentator is Petra Possel. Ja, Robert, welkom. Wij dachten, we nodig je nu maar uit, want straks kan het niet meer. <laughs> Hoe verlopen de gesprekken met, met, met je agent op dit moment? Nou, die verlopen heel goed. En er komen heel veel nieuwe mooie dingen aan. En het, uh, het is wel heel erg opeens. En ik... Uh, ik uh, beklonk dit jaar met een glas champagne en uh, met het gezegde van... laat ik maar heel veel werk krijgen dit jaar. En het uh, gaat nu al ontzettend goed. Ja, en wat mag je wel vertellen en niet? Want doe dan maar meteen wat je wel mag vertellen. Doe ik Nou, nou in, in ieder geval aanstaande zaterdag komt de telefilm Zieleman op televisie. Ja, daar gaan we straks een fragmentje uit horen. Ja. Leuke film. Ja. Ik heb hem al gezien. Ik heb hem net gezien. Echt een half uur geleden ben ik uit de zaal gekomen. En uh, nou ja, Steven Spielberg komt dit jaar uit. Ja. Zien wij jou daar ook in die film? Of heb jij gewoon een rol gespeeld die eruit geknipt is? Nee, nee, nee, nee. Ik, speel, ik speel in een vrij belangrijke scène. Dus ik, uh, ik, ik kan natuurlijk nooit met zekerheid ik monteer die film niet. Maar uh, ik denk wel dat ik erin uh, in ben en het aandeel is wel belangrijk. Curious, uh, curious Soldier, is ja, dat je aandeel? Ja, dat is het nu nog. Dat wordt nog uh, er staat ook nog uncredited, staat erbij. Dus we gaan er nog iets voor verzinnen, volgens mij. Wat voor die rol? Of wat, ja, een of naam of, of... voor die rol. Daar ja. ze, dat moet nog allemaal ingevuld worden. En, en hij... Dat is voor jouw CV natuurlijk heel belangrijk. Wat er... Voor mijn CV, ja. ja. ja, ja. En ja. hij is nu een nieuwe robotfilm aan het draaien. Met allemaal actie en zo. Dus dan gaat hij hierna gaat hij War Horse uh, monteren. En dan komt dat met kerst, wordt dat de grote uh, bioscoopfilm in uh, Amerika. Dat is wat er uitkomt in twee, uh, 2011. Ja. Uh, in Nederland zal die film dan ook nog wel uitkomen van Spielberg. vlak daarna, neem ja. ik aan of niet? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij hier uh, rondstreeks uh, in januari uh, gaat draaien. We gaan je waarschijnlijk toch nog zien in die film die er gedraaid is op Aruba. Die je onlangs ja. gedraaid hebt op Aruba ik, met Paul Ruven. Paul Ruven, ja, en Hannah Verboom. Uh, dat gaat over Joram van der Sloot. Jij zou Joram van der Sloot spelen? Ik zou Joram van der Sloot gaan spelen, ja. Maar helaas is dat uh, niet doorgegaan, omdat wij, wij landen echt op Aruba. En toen was het overal op het nieuws uh, dat hij was opgepakt in Peru... voor uh, de moord op... Uh, ik ben even de naam van het meisje vergeten. Oh, Flores, ja, stemmeer Flores. Flores. Ja? En uh, toen, uh, toen moesten we uh, uh, een groot gedeelte veranderen, omdat het gewoon, uh, het is gewoon zo op feiten gebaseerd is. Scenario's wij... aangepast, ja, dus. Ja, ja. Het scenario's aangepast. En was jij toen niet, opeens niet meer de geschikte Joram van der Sloot? Nou, nee, maar het was voor, het, uh, voor de verteling van het verhaal gewoon niet interessant om dat nu te gaan doen, omdat het, het, het, het, het, het, het moest nu een open einde worden. En, ja dan zou je bijna dat gedeelte ook nog moeten gaan draaien. Dus we hebben het nu gewoon in een, in een soort van met fictieve karakters... een vertellende film van gemaakt. Wij beschrijven eigenlijk wat er daar allemaal gebeurd is. En beleven dat zelf. En, uh, we... Dus jouw rol is daardoor heel sterk veranderd? Ja. ja. ja. Dat is nog niet zo lang geleden gedraaid. Dus, maar waarschijnlijk komt die film ook in 2011 uit? Ja, ik hoop het wel. Ik hoorde dat die was uitgesteld. En, maar, uh, maar ja. ik, want, want ik begon die uitzending over... Uh, de gesprekken die jij hebt met je, met je agent. Ja. Die gaan niet over films waar je al in gespeeld hebt. Die gaan niet over films waar ik al in gespeeld heb. Nu nee. wil ik het graag met je hebben over de films ja. waar je in gaat spelen. Ja. Nou ja, ik mag echt nog niks zeggen. Uh, maar er gaat wel iets heel erg groots aankomen. En dat wordt heel erg leuk. En daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Maar daar mag ik nog echt niks over zeggen. Uh -huh. En uh, voor de rest. Iets groots, uh, nationaal of internationaal? Nee, dat is nog wel in Nederland. Ja. En ik ben nu ook. Uh, uh, over twee weken vlieg ik naar Duitsland voor gesprekken. Um, voor een project daar zo. Best wel groot uh, filmproject. En um, ik ben ook nog bezig met wat andere buitenlandse partijen... die uh, geïnteresseerd in mij zijn. Dus uh, dat wordt ongelooflijk spannend. Buitenlandse partijen die geïnteresseerd ja. in jou zijn. Ja. En denken we dan gewoon aan Hollywood? Denken we aan Amerika? Waar je nu toch al een hele goede entree hebt gemaakt bij Spielberg. Nou ja, het is natuurlijk gewoon... De, uh, uh, het is, die Spielberg-film is gecast door uh, de grootste casting directors... van Engeland en van Duitsland, dus die kennen mij nu. En uh, er, zijn, er gaan wel veel deuren open daardoor. Dus, uh, maar ik ga nog, nog niet voor, uh, voor, uh, voor Hollywood. Ik, hou het, uh, ik beperk mezelf tot Engeland. Wat ik op dit moment ook voor mezelf... en niet dat ik de keuze heb, hoor. want er is nog niks uit Amerika. Ik vind het ongelooflijk stoer klinken... als ja. hier een man tegenover mij zit... die volgens mij de 25 jaren nog niet gehaald heeft... Nee. en die tegen mij zegt, ik ga nu nog niet voor Hollywood. Ja. Dat heb jij besloten? Heb je met je agent overlegd? Ja. Dat is niet het moment nu. Nou, het is niet... Kijk, als, ik, als de mogelijkheid daar is... Uh, om dat te gaan doen, dan zal ik dat zeker gaan doen. Maar ik, ik leef in Nederland en ik, uh, ik denk dat ik hier nog uh, wel veel verhalen wil vertellen. En films wil maken, omdat het toch... ja, dit is het land waar ik vandaan kom, waar ik het geleerd heb. En ik denk, ja, ik ga nu nog niet alles opgeven om daar naartoe te gaan... en om het daar te gaan proberen. Als dat komt, dan komt dat vanzelf wel. En ik ben nu bezig met een paar dingen in Engeland... Mm -hmm. En dat vind ik voor mijn idee ook, en je ziet nu ook steeds meer... dat, dat uh, grote Amerikaanse regisseurs ook gewoon echt naar Engeland trekken... en naar Duitsland om in Europa een film te maken. En ik, dus ik vind dat een veel interessantere filmindustrie eigenlijk dan Hollywood. Ja. Nou heb ik gehoord dat er een uh, film op stapel staat... rond uh, biermagnaat Freddy Heineken. Ja. Heb jij daar uh, bemoeienis mee of mag je daar ook niks over zeggen? Heb ik daar bemoeienis mee. Zit je daarin? Uh, nee, daar zit ik niet in. Nee. Nee? Nee. nee. En ik heb me laten vertellen dat Reinhard Oerlemans met iWorks met een project bezig is over Nova Zembla. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Weet ja. ik ook niks vanaf. Nee. Ik vind dat jij niet zo heel goed liegt. Lieg ik niet zo heel goed? Nee. Nee, laat ik maar zeggen dat ik daar niets vanaf weet. Ik weet het niet. Oké. Okay. Ik weet het niet. Je mag je nog bedenken, deze uitzending. Ja, je hebt nog, nog een bedenken. heel uur om, om, ja. om iets aan mij toe te geven. Oké, okay, oké. Okay. Het is niet gênant. Ik bedoel, je mag altijd... Um, luister, we gaan zo doorpraten. Ik moet even zeggen dat we natuurlijk het nieuws uit Egypte ook volgen. En zo gauw er nieuws is, gaan we direct door naar de redactie van het Radio 1-journaal. Rond half acht is er straks ook een extra bulletin. Ik wou je even een bericht voorlezen dat, ja. uh, dat ik in de krant las... Van dat is de vloek van de Oscars. Ja. Vrouwen die genomineerd zijn voor een Oscar gaan meestal daarna scheiden. Dat, is een, uh, dat dacht iedereen al wel, maar dat is ook echt zo... want het is nu onderzocht door de Canadese Carnegie Mellon Business School... en de University of Toronto... En uh, verontrustend genoeg blijkt dus dat 60 van de gevallen... van vrouwen die een Oscar krijgen, gaat scheiden na die bekendmaking. Sandra ja. Bullock, Reese Witherspoon, Nicole Kidman en vele, vele anderen doen ja. dat uit. En dat is eigenlijk al vanaf uh, ja, het bestaan van de Oscar ongeveer. Catherine Hepburn deed het. Mm -hmm. uh, ging meteen scheiden in 1933 toen ze hem kreeg. En uh, in Sandra Bullock in uh, 2010 ook ja. nog. Ja. Um, kan je, je iets bij dit bericht voorstellen? Jij bent weliswaar een man. Ik ben weliswaar een man. Nee, ik kan me daar eigenlijk... Ik weet het niet. Uh, ik weet het niet. En uh, ik vind sowieso dat in Amerika uh, is die cultuur hartstikke anders. Want daar scheiden ze echt vijf keer en trouwen ze vijf keer... en hebben ze overal her en der kinderen. En ik heb het eigenlijk nooit echt begrepen waarom, da waarom dat waarom dat zo is. En ik denk niet dat het door die Oscar komt, of misschien juist wel... maar ik denk dat uh, veel huwelijken en relaties daar ook zeker uh, marketingtechnisch uh, zijn. Ja, maar nou kan ik me wel voorstellen dat als iemand opeens zo gelauwerd wordt... zoals ja. een actrice die een Oscar krijgt... Mm -hmm. en daarmee uh, ja, stijgt haar prijs op de markt, maar ook ja. daarbuiten uh, enorm... Ja. Dat, dat, enorm uh, dat dat druk op de relatie zit... Oh ja, absoluut. Dat jij hebt een gouden kalf ja. achter de rug op je achttiende. Ja. Um, moest, jij, moest jij op dat moment eraan werken om gewoon te blijven? Zoals ze dan altijd zeggen? Van... Nee, helemaal niet. Speelt dat in? En gewoon, aan. ja, kijk, op een gegeven moment. Dat, en natuurlijk is het lastig als iedereen tegen je zegt dat je te gek bent en dat je hartstikke goed bent. Op een gegeven moment ga je ook zweven. maar... Ik weet niet. Ik heb, uh, ik heb nog steeds dezelfde vriendengroep. En die zitten ook allemaal in het vak. En ik... Uh, nee, ja, gewoon gebleven. Het gaat mij niet echt om... Uh, om het is natuurlijk ongelooflijke eer om zo'n prijs te winnen. Maar het gaat mij er gewoon om om hele mooie films te maken. En ik won, die, won dat gauw ook al voor Skin. En voor mij is dan de film die ik maak... en het verhaal wat we daarmee vertellen veel belangrijker nee. dan zo'n prijs. Zo'n prijs is te gek om te winnen. Omdat, je, omdat dat gewoon aantoont Dat het verhaal wat je vertelt indruk heeft gemaakt, ja. en mensen heeft ontroerd. Maar nee, ja, kijk, en als je. Ik, volgens mij is echt een Oscar is gewoon puur uh, dat je. dat je straatwaarde bij wijze van spreken 2 miljoen omhoog gaat. Ja. En. Uh, maar nee, ik, ik zou niet weten. En in, Amer in Amerika is het wel echt anders, weet je. Want wij hebben in Nederland niet de cultuur dat wanneer je naar de bakker gaat. er 35 fotografen voor de bakker staan om jou mm -hmm. uh, vast te leggen. Maar uh, nee, ik heb daar absoluut geen moeite mee gehad om... Zijn dat wel dingen waar je, waar je op stiekem... Uh, of onver, on, on, on, momenten dat wij niet kijken uh, over, over droomt? Uh, Hollywood-carrière, uh, groots en meeslepend, uh, rode lopers, Oscars... en die ene speech, dat papiertje wat dat je dan papiertje. uit je binnenzak moet halen. Ja. Speelt dat een rol? Nou ja, speelt een rol. Ik vind dromen zijn heel belangrijk. En ik, ik, ik heb ook um, een, een iPod waar ik dan veel muziek op zet. Dus als ik dan in de tram zit of op straat loop... dat ik dat dan aanzet en dat ik mij dan baan in een film. Maar uh, nee, ja, de droom is natuurlijk... het zou mij te gek lijken. Maar wat mij veel meer te gek is, lijkt is dat ik later gewoon met mijn vriendin uh, kindjes kan krijgen... en in een mooi huis kan wonen en een gelukkig leven uh, leidt en dat ik gewoon heel veel mooie rollen mag spelen. Ja. En of dat nou in Amerika is, of in Zweden, of in uh, Saoedi-Arabië... Want je vrienden zeggen wel dat jij droomt van Hollywood. Je. Zeggen zij dat wel? Ja, zij zeggen dat wel. Ja, maar dat hopen zij zelf <lacht> Maar misschien zijn het ook je concurrenten, want ze zitten allemaal in het Ja, raak. ja, maar dat hopen zij waarschijnlijk. Want ik heb altijd gezegd, uh, wij, ik heb een afspraak met mijn vrienden... die. Uh, gemaakt werd toen ik met Spielberg ging werken. Die zeiden, zodra jij eerst 10 miljoen binnen hebt... dan uh, krijgen wij een huis van jou. Dus zij hopen waarschijnlijk heel erg dat ik dan doorbreek. Dat, dat ik dan een huis van Nou, gehoor. die vrienden mogen reageren op onze website radiokunstof.nl. Via onze website kunnen ze laten weten hoe ze, uh, wat, wat, wat, wat nou de waarheid is. Ik wou nog even één ding voorleggen. Ja. Uh, er is uh, faillissement aangevraagd voor de verslavingsgoeroe uh, Keith Bakker. Keith Baker. Keith Baker. Keith Baker, Baker. oké. Okay. En ja. ik heb gehoord dat jij, uh, dat jij een hele speciale relatie met hem hebt. Heb ik een hele speciale relatie met hem? Dat moet je me even uitleggen. Nou, we hebben gehoord dat jij, uh, dat jij hem heel goed kunt doen. Oh, dat ik hem heel goed na kan doen. Ja, dat, ik, dat klopt wel een beetje, ja. En <laughs> kan je iets vertellen over, over, die, over, die, uh, over dat aangevraagde faillissement? Want ik heb gehoord dat het een ex-werknemster waarschijnlijk. Is... Oh ja. ja, dat hij heeft met een uh, cliënt heeft hij uh, uh, iets uh, gedaan wat niet echt mocht, volgens ja. mij, toch? Ja. En kan jij hem nu laten horen? Kan ik hem nu nadoen? Ja, ik weet niet. Uh, uh, ja, maar ik ben Key Baker en uh, we gaan uh, vandaag uh, werken met kinderen die uh, verslaafd zijn aan bananen. En uh, door ze geen bananen te laten eten, gaan we ze binnen een week ervan laten afkikken. Dat is ja, een beetje Keith Baker. Ja, dat is een beetje Keith Baker, ja. Ja. Keith Baker Samen met een vriend van je hebben ja. jullie een website, zijn jullie vorige week, hebben jullie die gelanceerd. Ja. En dan gaan jullie comedy opbrengen. Dan gaan we comedy opdoen nou, ja. Nou, dat verbaast me best, want ik had je dan niet meteen in die hoek uh, ja. verwacht. Ja. Maar jij jezelf wel. Ja. Wat is de bedoeling daarvan? Nou, wat de bedoeling daarvan is, wij... Um... Die vriend van mij is John Carthouse en die... Um... Ook acteur? Ja, ook acteur. En dat is een uh, acteur, producent en zanger. Hij heeft onder andere ook het uh, programma Fans gemaakt op SBS6. En uh, uh, het ontstond op een gegeven moment dat wij elkaar uh, rare voice memos aan het sturen waren. En dat vonden we heel erg grappig. En toen zeiden we van, nou goh, iedereen vindt dat zo leuk. Laten we daar maar wat, wat mee gaan doen. En toen is het echt uitgegroeid naar gewoon uh, serious business. En uh, ja, dat doen we nu heel vaak. En dat gaat van bekende mensen nadoen en zelf uh, typetjes verzinnen tot gekke liedjes schrijven en dat soort dingen. En dat uh, vinden wij gewoon heel erg leuk om te doen. En daar willen we. Uh... Dat gaan jullie op die website zetten. Ja, en, en uiteindelijk is, wel, ja. is de Droom Comedy Central, uh, toch? Of iets? Nou meer ja, we hebben nu uh, ons eerste album op iTunes. En dat zijn allemaal, dat is een soort van mannetjes van de radio. Uh, en dat zijn allemaal korte sketches en dingetjes. En dat, uh, uh, dat is nu nog vrij, uh, vrij bescheiden. Maar we willen daar wel echt uh, van de zomer uh, voor gaan draaien en voor gaan maken. En dat zelf helemaal produceren en doen. En uh, ja, dat, dat willen wij wel. En we zijn natuurlijk... Um, kijk, Jon die komt met zijn album op een gegeven moment. En ik ben gewoon heel veel aan het draaien dit jaar. En um, het is wel iets van erbij, maar het is zeker serieus. En we willen dit zeker uitbouwen tot iets groots, ja ja, nou, en wij kunnen dat dus allemaal uh, zien en horen op karthuizen de hoog .nl. .nl, of... .nl, ja. Ja, .nl. Ja. En okay. dat, dan hebben jullie een primeur, want het weten, dat hebben wij nog niet uh, officieel naar buiten gebracht. Oh, is dat zo? Dat, dat is nou, zo, ja. Fantastisch, dankjewel, ja. Robert... <laughs> uh, Robert Hoog. Iedereen die wil reageren op deze uitzending kan dat doen via onze website radiokunstof.nl. Ga dan naar onze website en stuur dan een mailtje, commentaar, vragen aan Robert Hoog. Hij is acteur, hij is student aan de Toneelacademie in Amsterdam. Hij zit in het derde jaar, maar al ontzettend veel en vaak te zien in speel- en telefilms. Afgelopen jaar bijvoorbeeld in een bejubelde film. Schemer. Eerder in Skin, waarvoor hij een uh, Gouden Kalf kreeg. Uh, komend jaar dus in Wa War Horse van Steven Spielberg. En in Me and Mr. Jones naar nou, het verhaal van uh, Joran van der Sloot. Nou, Dan hebben we net gehoord. Ja. Losjes gebaseerd op de geschiedenis rond Joran van der Sloot. Gedraaid op Aruba, een film van Paul Ruven. Nou, kortom, je hebt eigenlijk al een hele staat van dienst. Een ja. hele carrière achter de rug. En je bent geboren in 1988 Klopt. Stond jouw wieg dan in een filmstudio? Nou, nee, dat niet. Maar mijn wieg stond volgens mij wel in hetzelfde ziekenhuis... waar Caries van Hout ook ooit geboren is. Ah, voilà, daar hebben we het. Daar hebben we het. het magische, de magische afdeling. Nee. Zij was er voor jou? dat Ja, moet wel. ja, ja, ja. ja zeker wel. Ja, maar ook ja. in Leidendorp. Ja. Okay. En, en, uh... en dat is een magische plek, Leidendorp? Nou ja, ik weet het dus niet, want het zit helemaal niet... Uh, nou, ik weet dat mijn... Uh, overgrootouders wel een amateurtheater gedaan hebben. Zoals mijn opa en mijn oma nog. Maar het zit toch echt niet in de familie. Nee, mijn uh, familie bestaat voornamelijk ook uit uh, zakenmensen... en uh, hardwerkende mensen in het bedrijfsleven. Niet echt uit uh, de artistieke kant. Toch ging jij vanaf je zesde al naar, naar een amateur toneelvereniging. Ja. En daar heb je eigenlijk je hele jeugd doorgebracht. Ja. Hoe belangrijk is die tijd voor jou uh, gebleken? Ja, ongelooflijk belangrijk. Dat was uh, op het jeugdtheaterhuis in Gouda. Dat heette toen nog de jeugdtheaterschool. En daar, uh, daar ben ik echt voor de eerste keer in contact gekomen met theater en met spelen. En ik was toen al een vrij moeilijk jongetje die niet echt... Uh, ik kon heel goed tennissen. En dat deed ik ook vrij vaak. Maar dat was toch niet helemaal op, op een gegeven moment. En dat, dat vond ik niet meer echt spannend en leuk. En toen... Ben ik dat toneel gaan doen en daar kon ik mijn ei zo goed kwijt. Wat was er dan zo moeilijk aan jou? Want gewoon goed was ongelooflijk druk en ik had nergens concentratie voor en ik wou naar niemand luisteren en het was gewoon. Dat wat nu heel vaak als ADHD wordt. Ja, inderdaad. Ik ben ook wel eens op getest, maar dat ik bleek dat niet te hebben. Maar, maar en mijn ouders die dachten van, nou ja, hij moet iets gewoon, hij moet iets doen waarmee wat hij gewoon zelf kan doen. Hij moet niet in schoolbanken zitten. Dat heb ik nog steeds. Ik kan het gewoon niet. Ik moet het gewoon doen. En uh, er dan iets van maken. En op de toneelschool, uh, op de theaterschool, kon dat. Kon ik mezelf zijn, maakte ik vriendjes. Was ik met mensen die allemaal hetzelfde wouden als ik, uiteindelijk. Want dat was toch toneelspelen en gek doen en gekke kleren aantrekken. Mm -hmm. Maar je moet ook teksten onthouden. Je moet ook concentreren en focussen. Ja, maar dat... Ik had bijvoorbeeld uh, geschiedenisles in Engels en zo op school. Dat vond ik allemaal hartstikke leuk. En dat ging ook allemaal hartstikke goed. Daar haalde ik heel, heel hoge cijfers voor. En, en het is misschien ook wel makkelijk gezegd: als je iets niet leuk vindt, dan doe je het niet. Maar je moet af en toe ook wel eens dingen doen die je niet leuk vindt. Maar. Op die theaterschool vond ik dat gewoon leuk. Omdat ik daar gewoon helemaal mijn eigen draaien aan kon geven. Ik kon er gewoon mezelf zijn. Dat waren gewoon mensen die me accepteerden. En op school was ik toch altijd wel een beetje een rare, rare, dikke, rode jongen. Wacht even hoor. Raar. Dik ja. rood. Kijk, rood snap ik. Je had vroeger rode haar dan nu. Ik had nu. vroeger rode haar dan nu, ja. Het is een beetje ja. afgebleekt of zo. Ja. Nou ja, het is. Maar raar. Goed, dat goed. accepteer ik van je. Maar dik was je toch niet? Want je bent nou, nu echt was... een enorme slummel. Nee, ja, ik, ik, was een, ik was wel een dik manneke vroeger. En. Um... Want wij spraken dus met Theo Ham. Hij is regisseur okay. en artistiek leider van het Jeugdtheaterhuis in ja. Zuid-Holland. Ja. En hij heeft jou gevolgd. En hij zei over jou... Robert heeft zijn hele kindertijd en pubertijd bij ons doorgebracht... Ja. tot en met de opname en het uitkomen van de film Skin. Ja. Toen zeiden we dat hij maar eens afscheid moest gaan nemen. Hij werd toch echt te oud voor de jeugdtheaterschool. Huh. Dat zie je wel vaker, dat leerlingen terugkomen... en even willen schuilen in die veilige haven. Want dat was het toch wel voor hem een veilige haven. Ja, het was ook, en ik vind de naam jeugdtheaterhuis ook heel goed... omdat het gewoon echt een tweede huis is voor kinderen. Ja. En omdat je daar ook nog... Ik ben er nu heel lang niet geweest, ik wilde wel weer eens een keer naartoe... maar als je daar dan boven komt, dat was... Ja, dat is te gek gewoon. Er was een bar waar je, waar je cola en snoep en alle dingen die je thuis nooit kreeg kon halen... en dan ging je lekker bewegen en zingen en, en toneelspelen. Dat vond, vond ik ook het leukste. En uh, het is gewoon, ja, ik weet niet, het is gewoon een plek... waar iedereen elkaar respecteert. Waar, wat je bent, waar je vandaan komt, dat doet helemaal niet de zaken. En het, er wordt daar gewoon op een he hele leuke en goede... ook wel, ik vind het toch ook wel echt een professionele manier... Um, met theater omgegaan. Maar, maar heb je het ook echt ervaren als een schuilplek? Een, of, of, of een veilige haven? Want dat suggereert eigenlijk dat de buitenwereld bedreigender is... Dan de plek binnen de vier muren van zo'n zo school. Nou, bedreigend niet echt. Maar het is gewoon echt. Um, je kan daar gewoon echt helemaal jezelf zijn. En het maakt echt gewoon niet uit hoe je eruit ziet. Of ben je nou gothic of ben je nou een hip -hop jongen Of maakt niet uit. Iedereen kan, kan daar gewoon zichzelf zijn. En dat is denk ik heel belangrijk. En vooral voor kinderen. En dat had jij ook blijkbaar. Behoeftijd. Ja, dat had ik daar. En dat had ik bijvoorbeeld op de middelbare school, de lagere school, helemaal niet. Kon ik helemaal niet mezelf zijn. Dan was ik een soort van jongen die. die maar zich probeerde voor te doen uh, zoals het hoorde. Of zoals daar werd geaccepteerd. En toen. Wat, ik daarna... wat was. Wat... Wat was er eigenlijk dan precies het grote struikelblok, dat je rood haar had of, of, of dat je motoriek raar was, of dat je druk was? Of... Nee, dat helemaal niet. Dat denk ik niet. En natuurlijk rode haren, dat, dat, dat is uh, op de lagere school vreemd, net zoals er een, een, als een donker iemand uh, in je klas zit, dat is dan als kind, dat is raar of zo. Mm -hmm. Maar daar heb ik me eigenlijk nooit iets van aangetrokken. Maar het is gewoon puur, ik voelde me daar gewoon helemaal niet op mijn plek of zo. En ik dacht van, dit is helemaal niet. Uh, en die mensen daar ook, die... Ja, ik weet niet, ik werd misschien... En dat is nu wel heel groot om te zeggen, maar misschien inspireerde me het gewoon niet. Deed het me allemaal niks, dacht ik van, nou ja... Nou, ik vraag het ook zo nadrukkelijk, omdat ik heb dus Skin gezien... maar ik heb mm -hmm. eigenlijk al die films daarna ook gezien... Die, waarin jij een grote, prominente rol speelt. En wat mij daaraan opvalt, behalve dat jij verschrikkelijk goed acteert... Uh, is is dat eigenlijk eenzaamheid en isolement een mm -hmm. heel grote rol speelt... in ja. de films die je tot nu toe hebt gespeeld. Ja. Eigenlijk in alle films. Ja. Het zijn allemaal jongetjes, de ja, growing pains mm -hmm. eigenlijk. Hè? Dus ja. Ja, ja, ja. Gevoelige jongens die misschien wel een grote smoel hebben... of een mm -hmm. beetje stoer proberen te doen, maar dat ja. niet in wezen zijn. Nee. Dat nee, ligt ja. dan wel heel erg dichtbij... Oh, dat ligt absoluut heel erg dichtbij. En ik moet ook zeggen dat ik, dat ik heel vaak wel eenzaam ben. En, dat ik, uh, en ik heb nu gelukkig een ongelooflijk lief, mooi vriendinnetje. Waarbij ik, uh, waarbij ik ook helemaal mezelf kan zijn. Dus het is nu wel veranderd. Maar ik kan ook wel gewoon echt dagen hebben... dat, je, dat ik me dan zo eenzaam voel ofzo, of zo. dat ik dan. Maar ik ben dat wel gewend of zo op de een of andere manier. Ik heb heel veel in mijn eentje gewoon gedaan. En net zoals... Bijvoorbeeld Skin, dat heb ik allemaal zelf geregeld. Ik heb zelf het castingbureau gemaild en gezocht dat ik daar naartoe kon komen. En maar je wordt, nooit... je wordt gecast dan voor een rol van een ja. Ja, lichtzonderlinge jongen... Ja. Die, die enigszins geïsoleerd uh, hè, uh, mm -hmm. in het verhaal zit. En ja. dat geldt eigenlijk voor al die films ja. die daarna komen ook. Ja. En, het is, uh, ja, en ik denk ook dat, dat het moet, gewoon, dat moet ook gewoon in je zitten. En ik heb dat blijkbaar daar laten zien. Maar ik vind ook wel dat, dat wanneer je een rol speelt... zet je hem ook wel naar je eigen hand. Het is niet zo dat ik gewoon al mijn eenzaamheid en mijn verdriet... Gewoon, het is, ik ben niet privé als ik speel. Ik, nee. Het is wel persoonlijk maar ik ga nooit mijn privé laten zien. Want dan is het op een gegeven moment gewoon niet interessant om naar te kijken. Want maar je, kijk... wordt voor, je wordt ergens voor uitgepikt. Hè? Ja. En, en ik, ik zat me dus de hele tijd, als ik, toen ik naar je zat te kijken... zat ik het mm -hmm. te denken... wordt hij nou ook uh, gecast voor een rol van de superheld? De jongen die een gebouw of een discotheek mm -hmm. of een café ja. binnenkomt lopen... en alle meisjes ja. vallen in katswijm, uh -huh. Of is dat een rol uh, die hij niet of nooit zal krijgen? En dan heb ik het dus niet over uiterlijk, maar over uitstraling. Ja? Ja. Nou ja, ik denk dat wel. Maar misschien wil ik wel veel liever ook de slechterik spelen. Maar ik vind... Uh, ja, ik denk dat wel, waarom niet? En ik uh, denk dat ik dat ook uh, uh, heel goed kan spelen. Maar het gaat gewoon wat ik wil geen... Het gaat er niet echt om, om of ik een superheld ben of de goede wat. Ik wil gewoon mensen spelen die mij intrigeren. En, bijvoorbeeld... en die gevoeligheid eigenlijk blootleggen. Ja, leggen. die gevoeligheid gewoon. Wat ik wil, een acteur moet eigenlijk zijn ziel door zijn ogen, en zeker voor film, zijn ziel door zijn ogen aan het publiek laten zien. En dat vind ik gewoon te gek. Ja. En er worden af en toe wel dingen gemaakt uh, waarvan mensen zeggen, wow, te gek. En dat ik dan de bioscoop kom en denk van nou. Ik heb hier totaal niks bij gevoeld, of het heeft me totaal niet ontroerd. Ja. Wat is hier nou dan zo te gek aan? Ja. Wij, gaan daar, wij gaan daar zo meteen uitvoer op, op, op inzoomen hoe je, hoe je dat dan moet doen, ja. hoe je dat eigenlijk op moet roepen, hoe dat acteren dus eigenlijk gaat. We gaan eerst naar het nieuws: Martijn Nijhuis. Radio 1, het NOS-Journaal. Op het Tahrirplein in Cairo is het nog steeds onrustig. Het leger probeert een buffer te vormen... tussen aanhangers van president Mubarak en tegenstanders van de president. Eerder vandaag meldde ooggetuigen dat er één dood is gevallen. Inmiddels zijn er berichten over meer doden. Correspondent Hans-Jaap Melissen... Hij zit als een van de weinige Nederlanders nog in de buurt van dat Tahrirplein. Hoe is de situatie daar nu? Ja, het is onrustig. En uh, ik ben nu even om de hoek van dat plein. Ik, ik heb een ideale positie eigenlijk. Waar ik slaap kan ik uh, heel makkelijk erheen en weer lopen zelfs. Dat is bijna uniek te noemen, want het is ontzettend uh, lastig te bereiken. Dat plein, zeker aan de kant waar nu uh, gevochten wordt nog af en toe. Uh, daar, is het, uh, ja, daar, daar loop je ontzettend gevaar met Mubarak aanhangers. Um, maar ja, dat is een beetje wat er gebeurt op, op het plein... Er uh, zijn steeds een uh, soort wake-up calls, noemen ze dat dan. En dan gaan ineens een paar mannen slaan op, op ijzeren of op, op de tanks die er staan van de militairen. omdat er iets gebeurt en dan gaan ze wijzen. En dan wordt, uh, gaat een grote groep mannen, pro uh, demonstranten, een straat in om te kijken wat daar of daar Mubarak-angangers zijn. En, en dan een soort charge, je zou ik kunnen zeggen, een soort privé ME. En, en dat soort zaken blijft voortduren. Hoewel het echt wel veel rustiger is dan vanmiddag. Toen ik er dus ook bij was, toen een, uh, een dode viel. Ik heb, die heb ik naar binnen gebracht zien worden. Ik was een beetje in die frontlinie van die gevechten. En uh, ik heb meerdere gewonden naar binnen zien komen. Sowieso als je op het plein bent. Je ziet allemaal mensen lopen met, met uh, witte doeken om hun hoofd. Met bloed er doorheen gekomen. Uh, of op hun benen. Mensen met gebroken armen. En daar is een, ja, Ze hebben daar een soort kliniekjes opgezet. Mannen en vrouwen in witte jassen die de, de gewonden verzorgen. Ja, nou hart, Sander van Hoorn, het ook over brandbommen die in toename in thema en mate weer zouden worden gegooid. Zie je daar iets van? Nee, ik zie dat op dit moment niet. Ik zag het wel nog toen het nog licht was, had ik, heb ik een aantal dingen voorbij zien vliegen. En dat was toen nog in het gevecht om uh, het Niemandsland, dat een beetje ingenomen is nu door uh, uh, de, de, de demonstranten. En gisteravond was, was het veel meer dan enorme regen achter elkaar van mogelijke dus van gebouwen gegooid. Uh, alleen op die gebouwen zijn nu ook de demonstranten terechtgekomen. Die, die, die checken die gebouwen ook uh, of daar niet maar, ja, de vijand zit. Maar het blijft ontzettend gespannen. Uh, op dat plein, er dichtbij, en dan als je net nog 50 meter verder gaat, dan zie je mensen gewoon op een terras zitten met de waterpijp en die kijken dan naar de tv en die zien dan bijvoorbeeld een, een, een nieuwe premier en een nieuwe vicepresident, of er is eigenlijk nooit een vicepresident hier geweest, maar goed, uh, die dan allemaal dingen zegt waar ze eigenlijk niet in geloven. Uh, uh, die proberen de zaak te kalmeren, maar ja, de geest is hier uit de fles en... Uh, dat, dat, dat, het lijkt me een moeilijke positie. Vooral ook morgen, dan zijn er nog grotere demonstraties aangekondigd. Ik denk dat het geweld zeker uh, tot en met het weekend blijft uh, voortduren. Zolang Mubarak blijft zitten, eigenlijk. Dat zeggen de demonstranten op het plein. Zolang hij blijft zitten, blijven wij hier ook zitten. En dat zijn ze aan het doen in grote aantallen. Correspondent Hans-Jaap Melissen in Cairo, dankjewel. Vice-president Suleiman van Egypte heeft dus de moslimbroederschap uitgenodigd voor een dialoog. Dat deed hij in een interview op de Staatstelevisie. De radicale beweging was tientallen jaren in Egypte verboden. Suleiman kondigde verder aan dat de ambtstermijn van de president wordt beperkt. En hij riep de betogers op het plein op om naar huis te gaan. Dat doen ze dus niet. En tot zover. Aan verkeersinformatie Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat tussen Eurmond en Echt een file van 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 zolle richting Utrecht staat voor Leusten 2 kilometer na een aanrijding. De weg is daar weer vrij. Kennis. En in Kunsthof praat ik vanavond met acteur Robert de Hoog. Hij is te zien in een jeugdfilm die aanstaande weekend te zien is. Dat heet uh, Zieleman, daar gaan we het straks nog even over hebben. Hij was afgelopen jaar te zien in de film Schemer, dat is een enorm bejubelde film geweest. Uh, het is eigenlijk gebaseerd op het uh, verhaal van Maya Bradić, het vermoorde meisje wat eigenlijk in haar vriendengroep zelf is uh, om het leven is gebracht. Speel je ook een mooie rol in. En vlak voordat we naar het nieuws uit Egypte gingen, uh, zei je iets wat niet geheel onbelangrijk is. Namelijk, uh, ik kom wel eens de bioscoop uit en dan ben ik niet geraakt. Dan is het hmm. wel goed gespeeld misschien, maar het heeft mij niet geraakt. Hè? Ja. Het, het gaat om de ziel, de ziel in de ogen. Ja. Hoe speel je dat in vredesnaam? Wat, wat, is, nou, dat, wat is de sleutel? Dat speel, dat speel je niet, dat, dat heb je gewoon. Dat kan je of dat kan je, dat is er niet. En ik vind ook, spelen is niet iets wat je kan leren. Iedereen zegt van iedereen kan acteren. En iedereen kan ook wel acteren. Uh -huh. Maar de vraag is of dat goed is en of dat kwaliteit heeft. Dat, er zijn maar echt weinig mensen die, um, die dat zo goed kunnen... Ja, er zijn gewoon heel weinig mensen. En bijvoorbeeld is maar één Caris van houten... die dat zo goed kan, die dat zo goed je meteen raakt in het eerste ogenblik. En dat kan zeker niet iedereen. Daarmee word je geboren. Maar daar ben jij mee geboren? Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik heb wel, voor mijn gevoel, een manier um, gevonden... waar die heel goed werkt. En waardoor mensen wel zeggen dat dat er is. En wat is dat dan, die manier? Nou, gewoon heel erg je, uh, jezelf durven laten zien. En dat toch, er is dus een... Dus een een soort van scheidingslijn, wanneer... je moet altijd de, de lijn kunnen trekken van... Uh, tot hier is mijn persoonlijke, persoonlijke ding. Mm -hmm. En daarna wordt het privé. En dat moet je gewoon heel, heel... je moet steeds op dat randje balanceren... en er niet van afvallen, want anders wordt het dus niet leuk om naar te kijken. Of dan dan, dan wordt het, het je... lamoyant gezeur nou ja, Dan zit je gewoon jezelf. naar iemands privéverdriet te kijken. Mm -hmm. En dat wil, wil je niet zien, want dat is gewoon heel erg pijnlijk. Maar als je op dat randje balanceert en daar heel goed mee weet te spelen... en er af en toe net een beetje overheen gaat en dan weer terug gaat... Dat, dat is heel interessant om te doen. En ik denk ook zeker dat je bijvoorbeeld als je zo'n heat Ledger... dan ziet hij in de Joker waar, waar je ontzettend hij veel... Hij is niet meer onder ons. Ja, hij is niet meer onder ons, nee. En dat vind ik heel erg... Vind ik heel erg. Maar die is daar denk ik ook gewoon in doorgeschoten. Die is op een gegeven moment over de rand heen gevallen. En daar te ver in doorgegaan. En dan kan het dat kan heel vaak. Heel vaak wordt er ook aan een acteur gevraagd of wat heeft deze rol nou meer uh, impact gehad op je lijf en op je. Zeggen sommige mensen, nou, dit was inderdaad wel heel zwaar. Hier heb ik wel echt twee maanden over gedaan om daar vanaf te komen. En dat is het heel erg. Je moet gewoon echt transformeren. Het gaat heel erg om de transformatie die je maar, durft te maken. Maar voor dat transformeren moet je dus feitelijk. Met de billen bloot. Je moet, ja, tot, tot, je moet over precies de, tot ja. die grens waar je het net mm -hmm. over had, ja. moet je ongelooflijk veel van jezelf ja. laten zien. Ja, je moet echt over de schaamte heen durven gaan. Gewoon totaal geen gêne, totaal je ego opzij zetten en gewoon over die schaamte heen stappen. En dan, dan wordt het pas interessant om naar te kijken en dan ga je mensen raken. We spraken met een vriend van je, een jonge acteur, Geza Wijs. Oh ja. Uh, <laughs> oh ja, zeg je oh nu ja. al. Oh ja. Uh, die zei, gisteren zei ik nog tegen iemand... je kunt het talent wel willen en er heel hard voor werken... maar sommige mensen hebben het gewoon van nature, Zijn een natuurtalent. Dat is Robert de Hoog. Hm. Hij speelt altijd geloofwaardig en zonder moeite. Het is net als bij sommige voetballers... die raken gewoon iedere bal goed met hun been. Ik denk dat de wereld nog heel veel van Robert kan verwachten en gaat horen. Hij gaat het verschoppen. Als hij een wedpaard was, zou ik heel veel geld op hem inzetten. Ah, nee, dat is hartstikke lief. Ja, maar het is, niet, het is niet alleen maar lief. Hij is zelfs wel eens een keer in een casting je concurrent geweest. Oh ja. Toen dat... heb jij de rol gekregen en hij niet. Juist, ja, ja, ja dat is zeker waar geweest. Ja. Dus, dus uh, ja. misschien zegt hij ook wel iets wat waar is. Jij hebt een, in je manier van spelen, als ik probeer de vinger mm -hmm. daarop te leggen, heb jij ja. een, een, een soort van naturel. Jij speelt ja. niet groot, nee. jij speelt klein, je mm -hmm. speelt gevoelig. Mm -hmm. ja. Dat is. Behalve dan wat je net allemaal hebt uitgelegd, maar dat is toch ook echt bewust beleid? Ja, zeker. zeker. En dat is keihard werken om het, om het zo. Uh... Om het klein te houden? Ja, en om het zo dicht bij jezelf te houden. Dat is echt heel hard werken en dat vecht heel veel energie. Maar dat, ik vind dat gewoon. Wat is het harde werken daar dan van? Nou, omdat je zo goed. Uh, de, je moet, je kan niet. Er is geen enkel moment waarin je kan liegen. En acteren is natuurlijk wel altijd liegen. Je bent altijd maar je kan je moet altijd de waarheid voor jezelf naar buiten brengen, door je ogen laten zien. Als ik op een gegeven moment denk van... nou, hier doe ik even een trucje, dan val je meteen door de mand. Je mm -hmm. moet precies weten waar je mee bezig bent. En dan pas wordt het goed en interessant om naar te kijken. En dat bedoelde ik ook met... er kunnen nog zoveel grote, succesvolle films worden gemaakt. Mm -hmm. En ook heel vaak mm -hmm. in Amerika, mensen die heel erg worden geroemd. En dan zit ik ernaar te kijken. Over wie heb je het dan eigenlijk? Oh. Nou, bijvoorbeeld als je kijkt naar zo'n Angelina Jolie. Die mm -hmm. vindt iedereen helemaal te gek. Maar als ik het dan in een bioscoop zie, dan denk ik van... ja. Nou ja, en dat is dan ook wel een ander genre. Maar bijvoorbeeld Catherine ziet Jones, die dan ook wel uh, persoonlijke dingen probeert okay. te doen. Dat geloof ik echt. Geloof ik gewoon niet. En dat is gewoon. Puur... En spelen ze dan te groot? Of over nee, maar het top, zijn trucjes: of... gewoon naar beneden kijken of wegkijken. En, en dat weet ik ook wel. Ik weet ook wel wanneer. Uh, als ik iets terugkijk op de set en denk, van nou, misschien moet ik dan hier nog even daar een blik doen. of, of even zo. Dat, omdat het gewoon... Maar ik moet het allemaal wel voelen. Ik ga niet iets spelen wat ik niet voel. En als ik het niet voel, dan zal ik ook tegen de regisseur zeggen. Maar wacht even, ik snap het nu niet. wat ik aan het doen ben. Je moet... Kun je zo eigenlijk uh, een hele film ontleden? Uh, laten we zeggen, naar uh, elk close-shot mm -hmm. kijken. en zeggen: deze wel, deze niet. Deze wel, deze ja. niet. Ja, Eerlijk, ik kan ik, oneerlijk. Ja. Want daar gaat het dus om. Ja, en, ik kan, en af en toe is een scène gewoon hartstikke moeilijk en lukt het niet. En dan ga je er gewoon op de best mogelijke manier... ga je het proberen te doen, maar dan loopt de scène niet. Dat kan ook gebeuren. Maar ik kan wel gewoon echt aan mezelf zien en horen ook... wanneer iets echt beter kan. We hebben het eigenlijk zien. de hele tijd over film acteren, want... De camera komt gewoon letterlijk heel dichtbij, hè? Ja. En, en, en juist in die hele kleine, minieme bewegingen... en manier van kijken van je, daarin schuilt jouw kracht. Mm. Heb jij die kracht eigenlijk ook nog... als jij op een heel groot toneel staat in een zaal? Nou ja, dat weet ik niet en dat heb ik ook. Ik heb dat vroeger bij het jeugdtheaterhuis wel gedaan en dat was dan ook wel jeugdtheater, dus dat was voor de jongeren. Hmm. Maar uh, bijvoorbeeld. Maar dat moet net zo goed zijn toch? Ja, nee, absoluut. Kinderen zijn het moeilijkste publiek wat je kan hebben. En uh... maar bijvoorbeeld zo'n uh, bijvoorbeeld toneelgroep Amsterdam, wat ik het beste toneelgezelschap van Nederland vind, die hebben allemaal acteurs die ook heel erg veel in film doen. Bijvoorbeeld Barry Atsma, Lina Rijn spelen daarbij, uh, Vetje van Uwet en uh, die kunnen dat gewoon ook. Ik denk ook gewoon dat het gewoon... Um, je moet, ik, ik zou natuurlijk moeten wennen voor een zaal... en dat het gewoon groter moet, omdat ze het dan achter, achterin niet zien. Maar daar, en dan praat ik nu even specifiek over het nu op Amsterdam... daar laten ze ook alleen maar die echtheid zien. En ik geloof alles wat die mensen zeggen. En ik zie hun verdriet gewoon. en dat Ik weet niet of ik dat kan, omdat ik dat gewoon heel lang het niet gedaan heb. Het is heel Halina anders spelen. Halina Rijn is, is, is, is in film uh, totaal anders. Ja, dan Wordt ook anders theater. gewaardeerd trouwens absoluut. als filmactrice. Ja. Dan als toneelactrice. Ja. Ja, en ik toneel, krijg toch de indruk ja. dat bijvoorbeeld bij Halina Rijn... Hm. de meter meer doorslaat naar het toneel. Oh, absoluut, maar dat vindt zij ook. En Carice uh, van Houten bijvoorbeeld meer naar ja. de film. Ja, nee, absoluut. En, ik, uh, en ik, uh, ik ken Halina ook vrij goed, ze is een goede vriendin van mij. En die vindt het ook. Die zit dan zo'n zo theaterscript op te vreten. En, um, en meestal gaat het ook, als je van de toneelschool komt... begin je in een theater en dan ga je vijf jaar nadat je in theater bezig bent... ga je eens een keer een gastrol ergens spelen of uh -huh. een film doen... En bij mij is dat precies andersom gebeurd eigenlijk. Ja, je dat begin, hebt dan geen films. Je. Dus ik moet dat ook nog gaan ontdekken. En dat lijkt me heel erg spannend om te ontdekken. Maar ik denk. Heb je, heb je daar al in gekozen? Of is het wel degelijk zo? Dus uh, wat je net probeerde te zeggen. Dat je, dat je eigenlijk het hele brede palet nog wel aan wil. Oh, absoluut. Ik wil heel graag op het theater. Maar film blijft mijn eerste liefde. En blijf, blijf, wil ik het allerliefste doen gewoon. En uh, ik weet ook dat het gewoon in Nederland worden er niet uh, vier films per jaar gemaakt waar je allemaal in kan spelen. En dan mag je blij zijn als je er in twee zit of als je er in één zit. Mm -hmm. En theater. Ik, ik wil gewoon continu spelen, weet je wel. Dus, en ik wil dus heel graag op het theater, omdat ik dan iedere avond in de schouwburg kan staan en spelen. Maar dat is eigenlijk bijna een zakelijk motief, hè, wat je nu zegt. Nou, nee, maar van wil... mijn afzetgebied is dan groter. Nee, helemaal ik heb te niet. weinig werk gewoon... in Nederland. Nee, nou ja, ja tuurlijk. Ik, maar het gaat mij er gewoon om dat ik altijd aan het spelen ben. Ik word namelijk echt doodongelukkig als ik twee maanden niet heb gespeeld. Wat gebeurt er dan? Nou ja, dan ben ik gewoon mezelf niet. Dan ben ik wel iets aan het doen. Dan ben ik een beetje aan het aankloten met... met... Met wat ik dan op dat moment moet doen. Maar ik wil. En het is misschien ook gewoon vluchten. Weet je wel? Vluchten voor, voor de. Uh, vervelende dingen of de andere dingen. Maar ik kan gewoon echt. Als ik speel. ben ik totaal mezelf. En kan ik alles erin kwijt. En dat gevoel heb ik. Uh, ja. Heb ik. Nou, dat heb ik bij. Als ik bij mijn vriendinnetje ben, heb ik dat. Omdat je bij haar ook totaal ja. jezelf kan zijn. Ja, en omdat hij, zij mij zo accepteert en ik accepteer haar zo... dat dat gewoon helemaal... dat is te gek. En bij film heb ik dat ook. Als ik dan op de set sta, dan vergeet ik alles... en ben ik gewoon puur alleen maar in het moment. Dan ben ik daar en dan ben ik ongelooflijk gelukkig. Maar eigenlijk is het dus zo dat... dat behalve dus in, in de huiskamer, noem ik het dan maar even... Ja. van je vriendin. Ja. En, en in het werk, in, mm -hmm. op de set... Ja. Dat daarbuiten dat je je toch nog op een bepaalde manier een soort alien voelt. Waar overigens dat rode haar dan wel weer heel goed bij past. Ja. <laughs> en mijn flaporen. Ja. En, uh, nee. en nog wel heel veel meer ja. uiterlijke ja. dingen die ik nu niet allemaal ga benoemen. Nee. Maar um, ja, nee, ja, absoluut. En, um, en het, is ook gewoon, het is ook gewoon een raar leven, weet je wel, omdat je gewoon. Um, continu iets anders bent op een set... ben je weer dat karakter of dat karakter... en dan kom je buiten. En maar dat jij is... voelt je daar thuis bij, toch? Ja, ik voel me daar hartstikke thuis bij. En ik vind het verschrikkelijk, weet je wel... om ochtends om half acht in de tram te zitten op weg naar je baan. Of, en dat is mijn mening, weet je. Want het is heel veel mensen, mijn ouders doen dat ook... en die zijn daar helemaal gelukkig mee. Maar ik, ik vind dat echt... oh, dat kan ik niet tegen. En tegen dat... Um, het gewone dagelijkse leven. Ja, ik moet gewoon het, ja. mijn eigen leven maken. Ik moet gewoon alles creëren van dag tot dag, nieuwe dingen doen. En af en toe ben ik ook gewoon te lui en dan moet ik schrijven. En dat doe ik dan niet, omdat ik dan iets anders aan het doen ben. Maar ik doe wel gewoon alleen maar dingen waar ik gelukkig van word. En ik kan me dat nu ook gelukkig veroorloven. Want er zijn heel veel mensen die het gewoon veel slechter hebben. Die gewoon dingen moeten doen om rond te komen of weet ik veel wat. Ja. Daarom... En, daart en, en daartoe wend je eigenlijk je talenten aan, je, je acteertalent. En ja. daar ga je ook heel ver in. Want bijvoorbeeld diezelfde Theo Ham die, die aan dat jeugdtheater was verbonden... Ja. waar jij ook aan verbonden was, een mm. heel groot deel van je leven eigenlijk... Ja. Uh, die zei tegen ons dat jij thuis altijd heel veel films keek... en al die films tot, tot, tot elke millimeter toe analyseerde... Ja. En, en dat je dus niet als een doorsnee filmkijker uh, mm -hmm. uh, keek... Ja. maar je al die emoties op je af liet komen... en dat, ja. Helemaal, ja, dat je die film eigenlijk helemaal technisch bekeek. Ja, dat klopt. En ik ben ook, dat verraadt een waanzinnige ambitie ook, hè? Absoluut. En ik ben ook uh, ongelooflijk vaak in de fame te vinden. Dan sta ik weer nieuwe films en weet ik veel wat... Zou ik gewoon uit te kiezen en zoveel mogelijk kijken... en naar de bioscoop gaan... En het is net zoals, weet je wel, mensen zeggen wel eens tegen mij... Uh, ja, maar als je wat met theater wil doen, dan moet je echt heel veel boeken lezen. Ik lees ook veel te weinig boeken. Maar voor mij is dat gewoon films kijken... en zoveel mogelijk verschillende ingangen vinden... en um, scènes terugspoelen en inderdaad gewoon um, ja, dat helemaal uitpluizen. Om je gewoon te vullen met zoveel mogelijke dingen. En daar leer je van. Absoluut, daar leer ja. ik van. Ja, ja. Een, een van, de, van de filmscènes die jij ooit een keer betitelde als, als heel mooi en dierbaar, ja. is een scène uit een, een waar gebeurd verhaal, namelijk een documentaire uh, over Ramse Shaffi. Ja. En daar zit een scène in dat Shaffi uh, ja, achter de piano kruipt. Nou, misschien mm. moet je het zelf vertellen. Ja, dat is dan, uh, volgens mij, is het redelijk op, de, op het einde van de documentaire. Pieter Fleury ja, maakte ja, die Peter film. Fleury heeft hij een gauw kalf mee gewonnen ook trouwens. Ja. En uh, dat gaat eigenlijk over, uh, over Ramses Shaffy van nu. Um, in een tehuis en eigenlijk zijn carrière wel voorbij. En aan alcohol en uh, hoe hij begon. En dat zie je door elkaar heen. En op een gegeven moment... Um, hij heeft een heel bekend liedje, het Stil in Amsterdam. En op een gegeven moment vraagt uh, Pieter vraagt van... Uh, zou je dat willen spelen? En dan ga, gaat de oude Ramses Shaffy gaat achter de piano zitten... en die gaat dan het Stille in Amsterdam spelen. En dan kom je meteen weer terug bij die ziel in hun ogen zien. Want je ziet echt letterlijk in dat lied... zie je zijn nee. hele leven eigenlijk... wat hij heeft meegemaakt... en de grote successen en de diepe dalen... zie je voorbij schieten in dat lied. En hij begint dat te zingen en hij begint te huilen. En je ziet eigenlijk een man zitten die... die, die, die het zo graag nog wil... en die dat nog allemaal zo terug kan zien. Maar hij kan het gewoon niet meer... omdat zijn, zijn lichaam is op... En want wat, dat, wat ik wel grappig aan vind, is bij, bij Ramses Shafi... Die, die natuurlijk ook niet een onverdienstelijk acteur was... Absoluut. Ja. Uh, lag, lag zijn zijn mm -hmm. lag ook heel dicht bij zijn rol op de een of andere manier. Ja. Dus die grens, uh, die, ja. die, die scheidslijn was ja. heel erg dun. Ja. ja, absoluut. En ik heb het er wel eens met, uh, met Ruud Wijsman... de artistiek leider van de toneelschool, wel eens over gehad... En dan kwamen we toch uit van... ja als je echt een goede acteur wil zijn... of een goede muzikant of een goede voetballer... of maakt niet uit wat. Je moet gewoon... Um, uh, spelen... alsof het afhangt van leven en dood. En het is voor, min gewoon, het en is voor minder op het, doen we het voor niet? Voor minder doe je het niet. En dat moet je echt doen, want anders zal je nooit excelleren. Als je het voor minder doet, dan... ja, dan is het wel mooi. Of dan ja. kan je heel mooi gezicht hebben of heel verdrietig kijken. Maar dan... Ja, ga je het niet voelen. En als het, je echt gaat, als het echt op leven en dood is, dan wordt het zo interessant en spannend om te kijken. En dan wordt het ook te gek om zelf te doen. Ik grijp altijd alle mogelijkheden aan om even naar Ramse Shafi te luisteren. Ja. Vind je het erg? Nee, helemaal niet. Okay. Ja. Als je niet bij me bent. En ik me voorstel, hoe je in je eigen bed, in je eigen stad, ver van me, zult slapen liefst. Dan weet ik dat je alleen bent, het kon ook anders vroeger, maar je bent er, voor altijd. Als je niet bij me bent en ik me voorstel Hoe je met de anderen in je eigen stad Ver van me zult lachen, liefste Dan weet ik dat je alleen bent Het kon ook anders vroeger Maar je bent er voor altijd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 Als je niet bij me bent en ik me instel om te gaan slapen in mijn eigen bed, ver van je, dan stel ik het uit, liefst. Ik kijk naar de morgen en toch moet ik werken straks, maar het gaat door en verder, want je bent er. Je bent er. Je bent er. Voor altijd. Je bent groot geworden met Ramses Shafi. Ja. Je hebt dat heel veel mee gezongen. Ik denk nou, Sammy dan, of niet? Heel veel meegezongen. Ik was, uh, wij luisterden dat altijd in de auto. Alsof we vakantie gingen en thuis. en um, Ik kan me ook nog wel herinneren dat die documentaire in première ging. En dat wij toen naar Tuschinski gingen. Ik ging volgens mij alleen met mijn ouders. Want mijn zusje die was daar nog te klein voor. En toen zag ik opeen, opeens naast me mijn moeder zitten. En die rolde tranen over de wangen. En daar schrok ik heel erg van. Omdat ik dat nog niet echt zo had meegemaakt. En sindsdien, sinds dat moment eigenlijk, is het me. Want ik kreeg zelf namelijk ook tranen in mijn ogen toen ik dat moment zag. En die muziek, die liekjes, die gaan zo over het leven. Dat is echt. Ja, ik vind het fantastisch. Ja. Want, want, want die Ramse Shafi, die, die zat ooit op de toneelschool, ja. waar jij nu op zit. Ja. En die kon zich ongelooflijk veel permitteren, want die kwam met heel veel weg altijd. Ja, hij was er ook nooit en het was, uh, was een, uh, echt een enfant terrible. Ja, ja want jij hebt nogal, een, een een, een, als we even heel snel een vergelijking ja. maken... want jij hebt ja. heel veel plichtsbesef. Jij staat de ene dag sta je met Steven Spielberg op de set... Uh -huh. en de volgende dag sta je in een uh, ja, paar paddedeutjes ben... in, in, een, in een zaadje te doen daar. Ja. ja, en ik heb ook heel vaak gewoon gedacht van ik stop ermee, weet je wel. Ik ga gewoon aan het werk en ik... Wat moet ik nou nog Want er is om... werk genoeg. Ja, ja, tuurlijk. Ja, absoluut. En dan denk ik van ja, waarom zou ik godsnaam om 9 uur ochtends op op, in zo'n balletles gaan staan. Maar uh, ik heb er zo, gewoon zo lang voor gevolgd om op die school te komen. En ik denk echt nog dat ik nu, en het is nu de laatste maanden. Ik denk dat ik maak nu, ik ben nu in, bezig met een eigen voorstelling uh, maken en bepaald uh, leeuw begeleidt me daarin. Mm -hmm. En ik denk van, ja, ik kan hier nog gewoon zoveel leren op dit moment. Hoezo heb jij heel erg gevochten om daarop te komen? Ben je nou, niet dat gewoon niet... omarmd meteen? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb daarvoor ook, voordat ik skin heb gedaan... Uh, heb ik ook gewoon auditie gedaan. En toen werd ik in de eerste ronde meteen weggebonjourd. Op grond van? Uw nou, je, misschien? je krijgt dan een hele mooie brief thuis als je wordt afgewezen... dat de Amsterdamse toneelschool niet uh, denkt... dat je uh, voor de beroepspraktijk uh, geschikt bent. Is het dan zo dat je na skin na Skin, na een Oscar... Enfin, na Oscar, Oscar. Oh, wacht even, ja. niet overdrijven, oh, oh. Die Oscar, die komt nog. Ja. Uh, dat ik dat ze dan terugkeren op hun schreden? Nee, want dat ga ik al vond ik pas toen ik op de eerste week op school oh, ja. zat. Maar nee, ik kan. denk, ik ben met Skin wel een drempel overgegaan. Ja. Waardoor ik iets heb laten zien wat, wat ze wel heeft aangeraakt, denk ik. Ja, en misschien kon je dat bij die auditie ook niet zien. Nee, en het is ook, die audities zijn in het begin zijn ze tien minuten, weet je wel. Dus dan vraag ik me sowieso af wat je dan kan zien of iemand talent heeft of niet. Weet je wel, er zijn zoveel mensen die dan al aangenomen zijn in Maastricht bijvoorbeeld. en die dan in de eerste ronde Amsterdam eruit worden gegooid. Dus het is ook heel erg een moment. Jij gaat volgend jaar die uh, academie afmaken. Ja. Uh, en daarnaast ga jij, zit jij in die kaartenbak. Heb je Steven Spielberg gesproken? Moet ik toch even vragen? Wil ik gewoon weten? Ja, ik heb, uh, hij heeft zijn arm om mijn schouder heen geslagen. En, ik, uh, en je hebt vol op de mond gezoomd, of wat? En me vol gebekt, ja. Vol, nee. We hebben staan muilen op te zetten. Uh, ja. Wat zei hij tegen je? Nee, hij sloeg, hij, hij, Ik gaf hem een hand en toen zei hij van... ongelooflijk bedankt dat je helemaal uit Nederland hier naartoe bent gekomen. Toen zei ik van, ja, uh, natuurlijk, het is hey, een hallo. Eer. En toen nee. sloeg hij een arm om mijn schouder en toen zei hij van... Uh, laten we even gaan lopen. En toen begon hij over de scène te praten en wat hij wilde zien. En toen zei hij ook van ja, en het is allemaal hartstikke groot en maak je geen zorgen. En toen was ik tegelijkertijd denken van ja ik moet nu gaan. En toen dacht ik tegelijkertijd wow die man heeft vijf Oscars en deze en die en dat gemaakt. En het is Je hebt met hem echt over de scène gepraat. Wat ja. leuk man. Ja. Wat goed. Ja. Hey jij moet nu aan je tegel gaan werken. Ik ga mijn tegel en dan werken. onderweg uh, weg, dan kan, je, kan ik even misschien over jou vertellen dat je de stem bent van het kankerfonds. Ja. En dat jullie uh, ja jullie hebben iets gemaakt met het kankerfonds en ja, dat kan gedownload worden. Ja, dat is een, het is een, het heet Love Life Fight Cancer. Dat is een hele mooie organisatie. Wat wil je op je tegel zetten? Ik ga iets heel leuks, uh, ik weet nog niet. Uh. Hey, je hebt nog maar 17 seconden. Oh, ik zeg nou, even dat ik... Kees Grimberger zo zometeen komt met toparchitect Rijnier de Graaf. En uh, anti-eerwraakprojecten, daar gaat het zometeen naar achterover. En als mensen op mijn Twitter kijken, Robert de Hoog, op Twitter... dan ga ik zometeen een link plaatsen. En als we 100.000 views hebben, dan komt het uh, reclame gratis op de commerciële... Link. Dank meneer De Hoog. Dit was aflevering 2229. Wij ruiken een Oscar. Jawel, tot maandag. Radio 1. Hey. Tof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Een medische fout of een afrekening. In de nieuwe roman van Herman Koch gaat het er niet zachtzinnig aan toe. Hoe gewone mensen een grens overschrijden. Ook de gast dirigent Merlijn Twaalfhoven. Hij wil een koor van zo'n 800 mensen op de been brengen. Scholieren en bejaarden. Iedereen mag meedoen. En u hoort de Britse zanger Gregory Page. In Kunst of TV, zondag om 5 over 6 op Nederland 2. NTR brengt cultuur. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen